Uur. Freddy van met het NOS Journaal. Vorig jaar heeft de douane bijna 2 miljoen dagdoseringen doping onderschept. In totaal ruim 100 kilo. Dat is volgens de douane een record. En het is toeval, meldt Nieuwsuur, want er wordt niet actief naar doping gespeurd. Ook al zit er volgens het OM vaak goed georganiseerde en grensoverschrijdende criminaliteit achter. Minister Bruins schrijft aan de Tweede Kamer dat hij daarom een onderzoek wil naar aard en omvang van de dopinghandel. De NVA van Bart de Wever blijft in Antwerpen verreweg de grootste partij. In heel Vlaanderen verliest de NVA ten opzichte van vorige gemeenteraadsverkiezingen. Het uiterst rechtse Vlaams Belang, de andere Vlaams-Nationalistische Partij, krijgt veel van de stemmen die de NVA verliest. Bij vorige verkiezingen liepen veel Vlaams belangstemmers juist over naar de NVA, omdat andere partijen niet met het Vlaams Belang willen besturen, en wel met de NVA. De coalitie van de NVA in Antwerpen houdt nu net de meerderheid met één zetel. Volgens de Poll zijn Alternatieve Vuur Deutschland en De Groene de grote winnaars van de verkiezingen in de deelstaat Beieren. De CSU is met 35,5% van de stemmen nog altijd de grootste, maar scoort wel veel lager dan bij de vorige verkiezingen, 2013. De CSU is de zusterpartij van de CDU, van bondskanselier Merkel. De partij was altijd de machtigste in Beieren, maar zal nu een coalitieregering moeten vormen. De SPD, in de landelijke regering de coalitiepartner van de CDU, krijgt ook een grote klap. De Sociaaldemocraten halen niet eens de helft van het aantal stemmen van vijf jaar geleden. Het UMC Utrecht heeft een methode ontwikkeld om preciezer te kunnen werken bij hart- en vaatziekten. Daarmee kan worden bepaald welke medicijnen bij welke patiënten het beste werken. En er kan ook mee worden berekend hoe groot de kans is dat iemand een hart- of vaatziekte krijgt.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 Welkom terug bij Peaceful Radio Show 1302. Hier op Steven Zand voor nog een uurtje nieuwheidsmuziek. En twee nieuwe werkjes liggen voor me. Eens even kijken. Elyon, Elion. Ja, dat is een groep mensen. Zo noemen ze zich. Uh, helemaal nieuw voor dit programma. Nieuw voor Peaceful Radio. En dit album heet Dreams Beyond Terra. Daarna komt een, ook een groep nieuw artiest. William Achmoenzorn. Simple Gifts, Ze heet dit. Uh, en dat is een solo piano. En daar, uh, daar gaan we naar luisteren. zo Verder natuurlijk nog veel meer. Uh, James, Ash, nee, James Queen, uh, Asher Queen. <laughs> Al die James'en. Asher Queen, tegenwoordig moeten we hem Asha noemen. Die uh, staat ook een beetje centraal in dit programma met, uh, met vier werkjes. Twee in het vorige uur en ook weer twee in dit uur. Nou, wat die werkjes zijn, dat kan je allemaal eens op pisoradio.info. En daar vind je de playlist 1302. En daar, uh, en natuurlijk links naar uh, websites. Oké, okay, eens even kijken. Uh, we gaan beginnen met Elion.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 Byron Metcalf, and thank you for listening to Peaceful Radio, and please visit my website byronmetcalf.com. Naar de manier. Naar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 website www.purplepiano.com This is pianist Corey Levine, one of the artists on Peaceful Radio. Please visit my website at corylevine.com. And thanks for listening to Peaceful Radio.